Levi van Eck met het NOS-journaal. De actiedag van de buitengewoon opsporingsambtenaren is verplaatst van maandag naar woensdag. In eerste instantie zouden de BOA's in de vier grote steden op tweede Pinksterdag actie voeren als de coronamaatregelen worden versoepeld. De BOA's zullen nu op woensdag geen boetes uitschrijven. Op die manier willen ze meer beschermingsmiddelen afdwingen, zoals pepperspray en een wapenstok. Directe aanleiding daarvoor is de mishandeling van twee handhavers in IJmuiden op Hemelvaartsdag. Er liggen nu 170 coronapatiënten op de intensive care. Het zijn er tien minder dan gisteren. Voorzitter Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg... zegt dat de daling van het aantal covid-patiënten een gunstig teken is... na de versoepeling van de maatregelen drie weken geleden. Toen werden de basisscholen heropend en konden mensen met contactberoepen weer aan het werk gaan. De Belgische prins Joachim is besmet met het coronavirus. De neef van koning Philippe testte positief... kort nadat hij een feest in Spanje had bezocht... melden Spaanse en Belgische media. Met hoeveel personen hij op dat feest was... en of hij op het feest besmet is geraakt, is niet duidelijk. De besmetting van de prins is groot nieuws in Spanje... omdat hij mogelijk de coronamaatregelen heeft geschonden. Volgens het Belgische Koninklijk Huis is hij in Spanje voor een stage. De 28-jarige prins zit de komende tijd in isolatie. Het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX gaat vanavond opnieuw proberen om een raket met astronauten aan boord te lanceren. De lancering zou eigenlijk afgelopen woensdag zijn, maar toen ging het op het laatste moment niet door vanwege slecht weer. De tweede poging staat gepland om acht minuten voor half tien Nederlandse tijd. Toch is ook nu nog niet zeker. De kans op onweersbuien wordt geschat op 50%.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 Met nu entertainment for you. Zet zoveel als jij hebt het kan, Wij luiden muziek, wij luiden muziek. Voor jou. Het geluid van je spieders uit. Je spieders uit. helemaal niet Maar maar deze deze Radio, maar dan heb je ook wat. Ik was lang op zoek naar iemand als jij, maar jij was alleen in mijn droom. Ineens stond je voor me en kwam heel dichtbij, heel mijn hart stond ineens onder stroom. Dromen kon de kracht van de liefde, die jij me gaf, bracht ons naar de horizon. Jij, ja man, en uh, ik zou zeggen welkom, een hele goede avond en zit je net te eten, eet smakelijk en heeft u gegeten dat het u wel mogen bekomen, we gaan lekker verder met uh, ja, één zomeravond met jou, met uh, Monique Smit en Tim Douwensma. U luistert naar Entertainment for You.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 Eén zomeravond met jou. Dat zien we allemaal vanuit Zandvoort aan de Tolweg 10 En allemaal op die 106.9, 104.5 op de kabel. En natuurlijk op uh, DAB uh, plus uh, 6A en Zigokanaal 40. <coughs> 40, zo. <laughs> ik zou zeggen, goede avond nog. Entertainer voor u tot de klokjes van, uh, van 8 uur. Mijn naam is Fred Heij. En ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. En we gaan een eentje draaien uit de entertainers voor u Dutch Top 5. Uit de Entertainment For You, Dutch Top 5. Wilfried Belles En waar ben je nu? Wil je een zoekje aanvragen? Mag ook, nee. Ze zeggen, kom maar op. Er zijn van die momenten, dan ben je even terug...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 voor jou. Dus tot Fred En waar ben je nu? Ja, gezellig, Fred. Rolf Sanchez. No puedo <tiedt> ni creer que te No te puedo sacar de mi mente. MUCHO MÁS QUE NO CONTESTES TE JURO QUE ESTA VEZ ESTOY ARREPENTIDO Y YO NO DECIDI QUE VOY detrás DE TI ES QUE CUALQUIER COSA YO PUEDO HACER MENOS PERDETE SI ERA ALGO TE OFENDI NUNCA FUE MI INTENCIÓN LASTIMARTE EN sí, SI ENTIENDE QUE ESTA NOCHE TENERTE AQUÍ SE MÁS URGENTE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 Buscándote a todo, preguntándole Si hay er een manier que tú me vuelvas a je Ya nada me te nada me llena Este vacío, esta tristeza bebé Solo tenerte al lado mío je si tú manier van te Didi que voy detrás de ti es que cualquier cosa yo puedo hacer menos Als si tú no estás conmigo el universo se equivoca Een leuk, een lekkere praat. Ja, lekkere plaat. El dat universo. Rolf Sanchez. En dat allemaal hier bij ZFM Entertainment voor you. En we hebben iemand in de uitzendingen, dat is Femke. Hallo, Femke. Hallo, goedenavond. Hallo, goedenavond. Hoe is het? Gaat hartstikke goed. Ja. Ja, prima. Hey, eh. Ben gezond wel? Ja, gelukkig wel. Ja, ja, ja. Hey, um, ja, we bellen jou natuurlijk vanwege de nieuwe single. Jij alleen. Ja. Ja, ik ja. bedoel, uh, de rest uh, kan gesloten zijn, en, uh, maar wij zitten niet stil. <laughs> toch? Dat is maar goed ook. Ja, toch? Is maar ook. Hey, maar uh, vertel eens, uh, hoe gaat het met de single? En, uh... Nou, het gaat eigenlijk hartstikke goed. Ja. Het gaat beter dan ik, uh, dan ik verwacht had, dus uh, ik mag niet klagen. Hij wordt ook wel hartstikke goed gedraaid en... Uh, en veel gedraaid, dus ik ben uh, heel blij met alle reacties en uh, positieve reacties en dat is natuurlijk lekker wordt meegedraaid overal. Ja. Dus uh, ja, alleen maar hartstikke blij eigenlijk. Ja, oké. Okay. Want uh, het is niet uh, op persoonlijk vlak, jij alleen, of uh... Ja, het gaat over uh, uh, het gaat over iemand uh, aan wie je kan vasthouden, of het nou je man, je vrouw je kinderen, je beste vriend of vriendin is. Ja. En, en um, ja, het, het is wel gegeven voor mijn, voor mijn gezin, ja. want die zitten natuurlijk altijd voor me klaar, die zijn er altijd. Maar ik denk dat het heel erg, um, nou ook wel slaat op, op, op meerdere mensen. Ik denk dat meerdere mensen zich wel kunnen vinden in deze plaats. Maar dat, ja, een uh, beetje, beetje algemeen, zeg maar. Ja, er is altijd wel iemand in je leven die, ja. uh, die er voor je is en die je ontzettend gelukkig maakt. Ja, en dat is in jouw leven ook, als eens goed is. Zeker. Toch? Ja, dat <laughs> is ja, Zeker. Hé, hey, maar uh, ja, je was onderweg of... Uh... Ja, ik ben onderweg naar een livestream die ik ga doen zometeen. Oké, okay, leuk. En dat is uh, waar? Uh, dat was via mijn uh, Facebookpagina en via Galaxy Event heet dat. Oh, oké. Okay. En dat is toch met uh, meerdere artiesten. Dus uh, ja, hartstikke leuk dat. dat... Uh, ik ben daar uitgenodigd, is dus hartstikke leuk om te doen. Ja, ja het, is, het is. Ja, ik zeg altijd niet voor niks. Hè. Uh, ja, er komen altijd weer nieuwe ideeën. Dus ja, ook dat ja. staat niet stil. Ja, ik zeg altijd, waar de, waar de ene kant de raam dicht gaat, gaat de andere kant de deur open. Ja, dat is ook zo. Ja, weet je moet wel een beetje bezig blijven hè, in deze coronatijd, dus geen opgevers, hè? Ja, inderdaad. En zeker uh, uh, ja, het artiestenvak natuurlijk. Kijk, uh, ja, ja, inderdaad. Ja, ja, ja. voor ons uh, geldt dat we zijn ook een tijdje ja, eigenlijk uh, uh, op non-stop geweest. Dus ja, uh, wij waren ook gesloten, eigenlijk. Ja, nou, ik ben wel blij. Dat, kijk, vanaf 1 juli mogen we natuurlijk wel weer iets doen ja Dus uh, ik heb gelukkig 1 juni ook uh, de eerste boekings aan die ik ga doen. Dus ik ben wel blij dat het weer een beetje... Een klein beetje op gang komt, ja. Ja. Ja, dat zijn we allemaal, denk ik wel, hoor. Ja, en vooral in, inderdaad wat jij zegt, in de artiestenwereld is het wel... Uh, ja, er zijn zoveel mensen die geen grond van inkomsten meer hebben. Nee, klopt, ja. Dus uh, ik ben blij dat we weer uh, dat we een beetje vrijheid hebben. Ja, inderdaad. Ik bedoel, ja, als je daarvan moet leven, dan uh, ja, is het uh, een... een een beetje een raar moment. Ja, ja dat klopt. Dat klopt. Hey, uh, ondanks alles uh, heb jij nog uh, een leuk idee? Uh, kan, zijn er nog leuke ideeën onderweg? Uh, ga je nog uh, iets, iets doen met een, een, een nieuwe single die al op de plank legt? Uh. Nou, we hebben zo, ik kom sowieso nog uit dit jaar met een, uh, een duet. Ja. Samen, samen met een goede vriend van mij, de Zwildzing. Maar die zal ergens eind van het jaar uitkomen, denk ik. Ja, maar de, en, volgens mij heb ik die naam wel eens gehoord. En uh, ja, ik wil nog wel hierna nog wel lekker een tempo nummer gaan maken. Dus ja. er zijn nog genoeg dingen waar, waar we ja, mee bezig kunnen blijven. Ah, oké. Okay. En dat, uh, wanneer, wanneer gaat dat worden ze? <laughs> nou, ik denk over twee, drie maanden. Ah, oké. Okay. Dus uh, een beetje hè, tegen het einde, einde van uh, het zomerseizoen, zeg maar. Ja, ja, precies. Ah, oké. Okay. Ja. En dat, uh, dat is ook een plaat die je tevens een beetje tegen de herfst aan loopt, of... Uh... Nee, een beetje, uh, ja, het, zal ergens, uh, het, is nu, het is nu mei, hè. Nee, het is, uh, juni, nee ik moet jullie worden jullie Ja, ik, ik wou net zeggen. toch uh, ja. even wachten. <laughs> Twee dagen. Ja, het is, het eind, eind september zal hij ongeveer, uh, denk ik, wel, uh, wel gaan. Dus. Ja, ik ben heel benieuwd wat de mensen daar gaan vinden. Ja. laten we het eerst maar lekker met uh, jij alleen doen. De eerste aankomende over twee maanden. Ja. Dat gaan we zeker uh, doen. Voor de rest, voor de rest blijft we nog lekker bezig met uh, het maken van nieuwe muziek. Dus er komt nog genoeg aan. Nou, we gaan het zeker afwachten. Ik zou zeggen, ik hou jou niet langer op. Want je moet uh, met je blik op de weg blijven. <laughs> ja, dat is wel belangrijk hè. Ja. Maar... Ja, ondanks, ondanks uh, uh, uh, hoe noemen we dat... Uh, uh, free bellen, uh, ja. Is er toch altijd uh, een klein beetje afleiding? Ja, dat is ook zo Maar het gaat prima zo hoor. Ah, oké. Okay. Ik kan zo nog wel een half uur doorbraken. Uh, door <laughs> ja, maar alleen ik heb niet, zoveel, <laughs> niet zoveel tijd. <laughs> oké, okay. hey, we gaan niet Oké. Uh, we gaan het draaien, Femke. Nou, super. Je hoort hem al, denk ik. Hartstikke bedankt voor jullie tijd. Ja, jij ook. En uh, ja, veel succes uh, straks. En toch geluid? Hé, toch gauw? In het licht. Do, do, klinkt een lach die iets veranderde in mij. Al mijn zorgen, elk gemis. Ik ben het zo weer kwijt. Als je even naar me. van haar nieuwe single. Een prachtige plaat. Oeh, dat is lekker. Zeker weten. Roy Donders. En alleen maar dansen met jou. En tot enig bij tot de klokjes van 8 uur. Mijn naam is Witte Goedenavond. Hey Jeroen, leuk dat je luistert. Jij wilde een plaatje horen van Ava Max en zo am I. Hier is hij dan. We're gonna move them on.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 zal so, is dan... ...Suzanne en Freek... ...en Weg van jou ...en daar, ja, daarvoor hoorde je natuurlijk alleen maar dansen... ...met Roy Donders... ...en uh, nee, So Am I... Ava Max natuurlijk ook nog... ...van aangevraagd uh, door Jeroen... ...en uh, ja, we gaan lekker verder met een hele gouden ouwe... ...ja, en het change this ...Sam Cook. En tot het hele dag tot de klokjes van acht uur blijven bij... ...dan straks dadelijk in twee uur... ...de drie op een rij... ...of redden Keep telling me no. Oriwa Plaats, Sam Cook en Chains is Ja. En uh, ja, we, we gaan nog een verzoekje draaien uh, die is afkomstig van Maarten. Maar jij wilde graag een plaatje horen van Sjoerd Mertens. En uh, ja, ik heb hem gevonden. Ja, ik kon hem zelf persoonlijk niet. Maar goed, ik heb hem gevonden. En uh, zo bijzonder mooi. Sjoerd Mertens. Je bent te man. Voel de liefde in je ogen als het naar je kijkt.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 You Nooit eerder doen. Al dikke laat dit in maat gebeurt. Maarten. En ja, ga dan lekker naar www.zfmartisten.nl En daar kunt u gewoon lekker een verzoekplaatje aanvragen. En dan kunt u natuurlijk ook even de site bekijken. En een linkje, of noem je dat. Een, een sterretje geven. Ja, als u, als u een leuke site vindt natuurlijk. En ja, of u entertainer voor u ook leuk vindt. Ja, Jan Smit wel. Hij bedoelt over, Laat Me Maar Gaan. Nou, voorlopig nog niet tot 8 uur ben ik bij u. Don't leave the heat. 6,9, 104,5 op de kabel. Zie kanaal 40 DAB+, plus 6A. En natuurlijk kunt u meekijken zfm-live.nl. En we hebben iemand in de uitzending en dat is Sander Quarten. Sander, een hele, hele goede avond. Goede avond. Ja, het is alweer avond. Het is alweer avond, ja, zeg dat al, het blijft jongens. Ja, toch? Hey, ja. ja. Hey, maar uh, ja, hoe is het met jou allereerst? Ja, fantastisch moet ik zeggen. Ik zeg, de plaats gaat als een speer. Uh, iedereen uh, ja, draait draai me goed, dat wordt overal lekker meegedraaid. En uh, ja, de mensen zijn enthousiast. Superleuk eigenlijk. Ja, want, uh, had, jij nog, uh, had jij nog optredens eigenlijk uh, gepland staan uh, voordat uh, eigenlijk de crisis uh, uh, in view? Ja, ik zeg je eerlijk, ik had er uh, ik had, nog, ik had er al 30 gedaan tot de corona eigenlijk uitbrak en uh, ja ik, de ik zat al rond de 200 stuks dit jaar. Eigenlijk een van mijn beste jaren ooit eigenlijk. Ja, want uh, ging, ging je ook nog naar een uh, groot uh, podium? Of? Ja, ik, uh, ik zat dit jaar jaar in het vak. En dan zat ik mijn jubileum vieren. Met, met grote artiesten, zeg maar, met de live. Ja. Alleen ja, ik zei wel dat de, de corona route eten ja en we zitten nu eigenlijk gewoon af te wachten uh, hoe het gaat lopen. Ja, want het is niet zo dat, je, uh, dat bepaalde uh, dingen toch doorgaan uh, ja, na juni, zeg maar? Ja, het is nou nog eventjes afwachten, want de mensen weten eigenlijk helemaal niet waar we aan toe zijn. Dus uh, ik, ik verwacht wel weer dat het dadelijk wel weer gaat lopen. Ik denk dat je veel privéfeestjes krijgt thuis bij mensen in de tuin ja. en dat soort dingen. Dat ja. de mensen niet op vakantie kunnen. Nou ja, inderdaad, dat het wel ja. Ja, als ik het nieuws mag geloven, dan uh, gaan er een hoop mensen uh, ja, dit jaar uh, op vakantie in eigen land. Dus, ja. Ja, ik, ik, ja. ja, ik ik had hem al uh, lang van tevoren uh, ja, gepland eigenlijk. En uh, toen was uh, corona nog helemaal niet in de picture. Dus, nee, ja. ja, het is een drama. Het is iedereen een drama. Dus ja, Ik hoop in ieder geval dat de grenzen open blijven, laat ik het zo zeggen. Ja, ja, het, is, het, is, ja, ja, het is een ja. beetje mensafhankelijk. Dat is wel veranderd. Want die, deze samenleving op die anderhalve meter, ja, dat is. Dat, dat staat gewoon in mij. Ja. Hey, maar uh, ja. Ja, eigenlijk uh, ja, moeten we daar niet meer over verder gaan. Want, uh, nee, nog een tijd, ja, toch? Eh, ik, ik ja. bedoel. Uh, ja, ik ben toch niet gek? Ja? <laughs> Jouw nieuwe single. Ja, klopt. Ja. ja. Nieuwe plaat. ja. Hey, uh, nou ja, je vertelde het al, hij uh, gaat lekker. Ja, hij gaat heel erg goed, moet ik zeggen. Ik zeg ja. dat ook uh, in de lijsten, uh, op iedere lijst staat hij. En uh, ja, goed, uh, de streams, wat uh, wordt gigantisch gestreamd hij staat bijna 100.000 nu. Ja. En het gaat allemaal lekker door. Ja, dat is prima. Goed. Ja, ja, ja. ja. Hey, en uh, heb, je, heb je al uh, eigenlijk ideeën uh, ja, hoe je dat aangepakt? Uh, ook, ook uh, ja, al is de toekomst eigenlijk onzeker dit jaar, laat ik het zo zeggen. Ja. Heb je, heb je uh, toch nog uh, ideeën om, om alsnog een single uh, te gaan maken? Ja, we hebben zeker al wat dingetjes klaar nu, ja. zeker. Dat blijft gewoon dood. Ah, oké. Okay. Ja. Dus dat staat niet stil. Nee, we hebben toch. ik loop eigenlijk altijd, ik voel altijd een beetje eruit, zeg maar. Dat ik altijd, nou uh, ja, moet het zijn dat de plaat toch iets minder aanvat als gebruikelijk. Ja. Maar dan kunnen we meestal gelijk de andere plaat en, en, en wat kunnen we verwachten bij de, de volgende single, zeg maar? Een uh, up tempo of een, uh, een bellet? Uh, hoe dan er nu voor staat, wordt op een tempo. Dus we wordt eigenlijk een muziekje Ook weer en een lekker knallig En um, ja, niet feestelijk. Het is meer een beetje uh, ja, tegen het Urban gebeuren, een beetje aan. Ah, Oké. Okay. Nou, dan uh, gaan, we die, gaan we dat sowieso even afwachten. Jazeker. He? Ik bedoel, ja, zeg ik, het wordt een beetje onzekere tijd nu. Maar goed, uh, ja. We gaan er het beste van maken. En uh, ja, de muziek staat gelukkig niet stil. En de radio ook niet. Nee, nee. Dus, uh, ik, moet, uh, ik moet zeggen, vanaf eigenlijk de Trojan-tijdperk. Uh, ja, van de streams en dat soort dingetjes. Uh, ja, zouden we echt vorm van hem op Ja, dat gaat natuurlijk. Te, ja, alternatief, Zeg ik altijd. Ja. Mensen, mensen gaan toch op zoek naar, naar iets anders. En uh, ja, je merkt dat dat toch. Uh, uh, ja, hier en daar. Uh, ja, goed opgepakt wordt. Klopt, ja. Ja, ja, ja. ja, ja. Maar ik, ik ben ook altijd iemand die. Ja, die altijd blijft variëren met mijn liedjes. Ik heb veel verschillende liedjes. Ja. Ja, we moeten positief blijven, toch? Zeker, zeker. zeker. Hey, we gaan hem lekker draaien, denk ik. Zeker. Oké. Hé Sander, ik wens jou nog een heel goed weekend. Super bedankt voor de tijd en de moeite en ik ben ook een heel fijn weekend. Ja, jij ook en uh, ja, tot de volgende single. Goedjes. Hoetjes, goed Sander Kwarten en hey, Ik Ben toch Niet Gek. Nee. Ik zag je wel vaker hier in de stad. Ik hoorde dat jij fouten plannen had Nu dacht jij, ach bij hem lukt het wel Maar ik ken het spel Jij bent altijd maar op één ding uit Van iedere mandel, jij zijn allerlaatste tijd. Deze keer heb jij eventjes weg Al mijn centen zijn weg Ja, Sander kwart was dit. En uh, ja, we gaan nog lekker een plaatje doen. Uh, uh, tot eigenlijk uh, tot het nieuws van uh, 7 uur. Ja, ik moet nog eventjes wennen aan de tijd, natuurlijk. En uh, ja. We gaan, we gaan eventjes terug in de tijd. Want Anna, gezien dit jaar een beetje vreemd jaar is eigenlijk. De Formule 1 gaat niet door. Dat wordt een jaar opgeschoven. Een Songfestival. En ja, daar wil ik eventjes bij blijven. Bij het Songfestival. We gaan eventjes terug in, 19, in de tijd. 1966. En wie kent hem nog? Udo Jurgens En Merci Cherie. Merci. Merci, merci für die Stunden, chérie, Chérie, chérie, unsere liebe war schön so schön, merci. deep me Eentje dan, eentje dan. De highlights en rounds in a circle. Tot zo! question you're asking with your eyes you think i've been deceiving you think i've told you lies.